Zelfs de politie van Kansas City deelde uiteindelijk een foto van de presentator met de tekst dat het inmiddels beter gaat. Het weer, droog, wolkenvelden en ook zon. Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen droog, maar later op de dag meer bewolking en s'avonds wat regen en dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Ze gaan naar Ze plaatst de deelt met vredes weer, haar paaien rok, kom op. Maar potlood roep ze gilt, de zee zit in me los.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 Yet were tears of joy I know the meaning of content Now I'm happy with the law Just a plain and simple child Away. And you surely find a way. Wat voor muziek was dit? Uh... Dit was Elvis Presley met Crying in the Chapel. Dat of wist pastelijk. ik wel, maar voor de luisteraars die het niet uh, even meteen herkend hadden... Ja, dat is natuurlijk uh, muziek uit onze tijd, hè? Yeah. Althans zeker uh, Elvis Presley... Uh,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 we <laughs>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 En uh, we, we verkochten natuurlijk aan de bar drankjes. Uh, voor, voor, geen, alcohol. geen alcohol. Nee, voor, daar voor hadden een, we het al over voor, gehad. Voor, voor, voor, voor een paar kwartjes kon je, kon je over wat krijgen. Ik weet die prijs helemaal niet meer. Maar goed, we, we, we, we verdienden wel wat. En we, dat, we hoefden namelijk ook voor die. Ik, ik dacht niet dat we iets betaalden voor de nieuwe consistoriekamer. Dat, dat dus de lokaliteit was uh, geschonken door, door, de door de kerk. Het, kerkraat, ja, je ja. was ook een vereniging ja. vanuit ja. ja. de kerk. Ja. Zo was ja. het. Ja, en we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 Wait, wait, wait. Dit was Patty Page met Frosty de sneeuwman in een moderne jasje gestoken.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 Beetje dus noodgedwongen want die consistoriekamer die werd verbouwd elders eh, onderdak eh, gehad en ik lees in het eh, verslag dat de penningmeester eh, af en toe geld bij zijn moeder moest lenen omdat hij de zaalhuur niet kon betalen eh, vertel eens even van die verbouwing wat is er toen gebeurd in die eh, verbouwing? Ja, De, de, de verbouwing zelf eh, hebben we vrij van nabij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 Zo is het. We gaan weer even naar muziek luisteren.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 Ja, we zijn hem wat dat betreft dankbaar, want er was toch een, een goede sfeer omheen. Het was een, een goede club. We, we hadden leuke, leuke toneelstukken. Fantastische, en fantastische. Ja. Zoals het derde woord, tranen over mijn wangen. Ja. Dat uh, Entry, oh. uh, zijn uh, van Herwijn, later zijn vrouw, een van de ja. eerste schotelhuwelijken. Ja, die ja hier, het tweede huwelijk, het... geloof ik. Ja, het tweede huwelijk was dat Wat wel. was het eerste eigenlijk? Dat was Ad Hendricks en Ellie Baart. Oh.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 Ja, ja, ja. En ik zie hier ook Jaap Brugman, uh, Gerard Wiegand... allemaal van 1955... Uh, Tini Piers, leider van Poolgeest, Gerbrand Poster, nou, Art Feurt, die noemde je al... Hilda Borst...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 Kerkman, Lien Brugman-Kerkman en Rita Molenaar, wijden op accordeon. En we hadden we geloof ik, dacht ik, meisje in avond of zo. Maar we gaan even naar muziek luisteren. Dan uh, past dat mooi in het beeld.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 Maar de, we hadden namelijk ook wel wat uh, auto's ter beschikking. Uh, uh, vooral van de familie van Toornburg uit. Die hadden uh, uh, beroepsmatig uh, twee auto's die we konden gebruiken soms. Die werden leeggehaald en er was er personenvervoer. Wat je nu, nu niet meer zou kunnen voorstellen, maar dat gebeurde wel. Uh, en we gingen dan naar Teiningen-Bos toe.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 natuurlijk toegang hadden tot de kerk... om daar onze requisieten weg te halen... en op te bergen natuurlijk. Maar we wisten ook waar de avondmaalwijn stond. En het was wel zo dat wij soms wat moed indronken... met de avondmaalwijn. Dat heb je mij nooit verteld. Nee, dat klopt. Maar nu die maaltijd weer naar boven komt... weet ik dat wij... en dat was in een hele kleine kring bekend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 We danken bedanken we danken Ankie, Jan Kool voor de techniek. We danken Draaier voor het samenstellen van de muziek. Volgende week dan is zijne Stobbelaar hier. Ook een oud-voorzitter van de Vliegende Schotel. Maar dan gaan we praten over Zand en de drie lange ende Stobbelaars die daar voetbalden. Een interessante periode. Wij wensen u een heel fijn weekend toe.